Het is nieuws van 9 uur. Jan van het NOS-journaal. Supermarktketen Jumbo wil niet meer met de vakbonden praten over een cao voor de distributiecentra. In plaats daarvan wil Jumbo afspraken maken met de ondernemingsraad. De vakbonden voeren al een tijd lang actie bij de distributiecentra, onder meer tijdens de paasdagen. Ze eisen een loonsverhoging van 2,5 maar Jumbo wil niet verder gaan dan 1,5 procent. Volgens Jumbo kiezen de vakbonden voor het conflict en distancieren veel medewerkers zich van de bonden. Bij een spoorwegovergang in Deurne in Brabant is vanochtend een goederentrein op een graafmachine gebotst. Waarschijnlijk is de graafmachine daarna een stuk meegesleurd. Volgens Omroep Brabant zijn drie stroompalen geraakt. In een paar wagons zaten chemische stoffen, maar die zijn volgens de brandweer niet vrijgekomen. Hoe de botsing in Deurne kon gebeuren is niet bekend. Niemand raakte gewond. Saskia Stuyveling, oud-president van de Algemene Rekenkamer, is onverwacht overleden. Ze was in 1981 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het Tweede Kabinet. Ze was ook jarenlang lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Sinds 1984 was ze lid van de Rekenkamer. Daar was ze 16 jaar voorzitter. Twee jaar geleden nam ze afscheid. Saskia Stuyveling was 71 jaar. Turkije heeft de Italiaanse journalist Gabriele Del Grande vrijgelaten. De Turkse politie had hem op 9 april aangehouden in het grensgebied tussen Syrië en het zuiden van Turkije. Volgens de Turkse autoriteiten had hij contact met terroristen. Del Grande zelf zei dat hij vluchtelingen interviewde voor een boek. Het Italiaanse kabinet zette Turkije onder druk om Del Grande vrij te laten en de journalist zelf ging in hongerstaking om zijn vrijlating af te dwingen. Dan nog het weer. Van het noorden uit op steeds meer plaatsen regen. In het zuiden tot de avond droog. Het wordt 10 tot 15 graden. Morgen buien met kans op hagel en onweer. En in het noorden natte sneeuw. Het wordt een graad of 9. Ook op Koningsdag buien. Dit was de ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen knooppunt Hoek en IJmuiden, 5 kilometer. De vertraging is daar een kwartier door een auto met pech... waardoor de rechte rijstrook dicht is. Elk een kwartier oponthoudt op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Noodorp en Den Haag-Maliveld. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 voor de verandering kregen de twee achter elkaar. Zo beginnen van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Met als laatste de CEO van Robbie Williams, dat was Love My Life. Ja, het is 9 over 3 in Zandvoort. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Allereerst natuurlijk de vaste item in de tweede uur is rond de klok van half vier de evenementenagenda. Er is weer, en er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Met name natuurlijk komende donderdag, Koningsdag en 5 mei zit er aan te komen. Dus van alles en nog wat. Dus dat, daarover meer rond de klok van half vier tijdens de evenementenagenda van Zandvoort. En rond de klok van kwart over drie gaan we schakelen met Roy van Buringen. Want die is voor ons aanwezig tijdens de vijfde editie van Vintage at Zandvoort. Op de parkeerplaats Zuid een geweldig kever-evenement. En dan hebben we het natuurlijk over die oudere klassieke auto's. Even een sfeerverslag, dat rond de klok van kwart over drie... dan van Roy van Buringen. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk ook veel muziek. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM. En dat luisteren kan ook via DAB+. Ah. Jawel, kanaal uh, 5Z uh, in uh, Zandvoorts en de regio. En meekijken in de studio, dat kan ook. Uh, tot aan vijf uur vanmiddag met dit programma Zandvoort op zaterdag. Ga daarvoor naar www.zfm-live.nl En kijk live mee in de studio van CFM Zalvoort aan de Tolweg 10A. zou ik daar nou net weer niet doen, hè, op deze zaterdagmiddag? Het Hele weekend trouwens niet, want er is genoeg te beleven op parkeerterrein De Zuid. Tijdens het Vintage at Zandvoort weekend. En wij gaan eens even live schakelen met de parkeerterrein De Zuid. Daar is Roy van Buringen. Goedemiddag, Roy. Welkom in de uitzending. Hallo, goedemiddag. Hallo, lekker zonnetje daar, hè? He? Ja, heerlijk. Heerlijk, ja. Mooi weekend voor jullie tijdens Vintage at Zandvoort. Hoe is het tot nu toe allemaal gegaan? Nou, we mogen sowieso niet klagen natuurlijk met vorig jaar, toen het, uh, tot, tot we eigenlijk wegwaaide. Maar ja, we zijn gisteren begonnen met uh, Vintit het Zandvoort. Uh, de de campinggedeelte is gisteren opgestart. Dat is, uh, dat is de, kijken, de, de linkerkant van het terrein. En uh, ja, daar hebben we allemaal uh, ja, campertjes, uh, volkslaagcampertjes, tentjes staan en heel veel gezelligheid. En uh, ja, na de aankomst van de mensen was er om half acht gisteravond een uh, gezellig welkomstborreltje... voor iedereen die uh, aanwezig was op het terrein. Dus dat was uh, heel erg gezellig tot een uur of tien, want dan uh, gaat de stilte op de camping beginnen. En uh, ja, vanmorgen... Werd, werd iedereen uh, wakker uh, met een gezellig zonnetje? En uh, was het gevoel van vorig jaar natuurlijk uh, heel snel weg en uh, heel erg positief. Deze dag begonnen met uh, ja, de vele aankomsten van de, ja, de Volkswagen auto's, kevertjes, busjes en zo. Dus ja, helemaal geweldig. Ja, hoeveel auto's zijn er afgelopen nacht uh, overgebleven daar op het uh, terrein? Ja, we hebben vannacht hebben we rond, rond de 50 uh, sla, uh, slapers gehad uh, hier op het terrein. Zo, hé, ja. dat is uh, behoorlijk. Waar is het altijd ja. zoveel? Uh, ja, op de camping was dat ook altijd zoveel, ja. ja. Even, vintage. Het is uh, vijf jaar geleden uh, voor het eerst georganiseerd... Uh, onder leiding ja. van de man van het Eerste Uur, Michel Vaas. Uh, even voor de luisteraars. Uh, vintage, je hebt het over kevers. Uh, wat is het voor soort evenement? Het, uh, het is een, een autoshow uh, met uh, ja, Volkswagen keversbusjes... tot uh, Mark uh, Wannert. Het zijn luchtgekoelde uh, ja, auto's. En uh, ja, van die oude busjes natuurlijk, hè? waar iedereen altijd al, al naar kijkt uh, en wel eens wil, in wil rijden of in ieder geval de motor al wil horen. Dus uh, ja, het is uh, heel erg gezellig en um, ja, wat, uh, wat leuk is ook aan het evenement is dus niet alleen de auto's die er staan, maar er zijn ook allemaal randactiviteiten eromheen. Zo hebben we voor de kinderen een, uh, een, iemand die sminkt. Uh, we hebben ook patatkraan erbij staan, poffertjeskraan, je kan een lekker bakje koffie op het terras drinken bij ons. Dus er is uh, genoeg uh, te doen. Ja, en morgen uh, vanaf 10 uh, uur ook de kofferbakmarkt een keertje hier op het parkeerplaats. Dus dat is ook extra leuk. Maar wat leuk dat die, dat die samenwerking tussen, uh, tussen de organisatie en de kofferbakmarktverkoop... Uh, dat dat ook tot, tot stand is gekomen tijdens dit weekend. Ja, zeker weten. En uh, het, we merken nu al dat het best wel uh, druk gaat worden morgen. Want uh, je mag dit keer gewoon aankomen rijden... en een plekje toegewezen kreeg, krijgen voor de 10 euro extra goedkoop gemaakt. Omdat we dit jaar het jubileum hebben natuurlijk voor vijf jaar. En uh, ja, de telefoon rinkelt uh, om mensen die het graag willen reserveren. Maar dat kan helaas niet. Dus wel op aanrijden gewoon vanaf 8 uur morgenochtend. Oké, okay, dat, dat heb je er bewust daarvoor gekozen. Uh, ja, dan kan het lekker extra uh, ja, sowieso extra druk worden en mensen kunnen dan op het laatste moment denken van nou, het is lekker weer, laten we leggen naar de kofferbakmarkt in Zandvoort gaan. Maar geweldig. het is, het is niet alleen de, de, de kevers, het is echt zo in de Zandvoortse begrippen een, een familie-evenement uh, geworden. Ja, het is vooral familie, familiair, want uh, zo'n evenement als dit wordt al vaker in Nederland uh, georganiseerd. Maar je hoort wel uh, steeds uh, meer dat de kneuterigheid van dit evenement, en dat bedoel ik respectvol en uh, netjes, ja. Uh, ja, is wel de basis en het, uh, worden, ja, daardoor is het zo populair geworden. Dus ook, ja, Het is eigenlijk ook een oproep aan de gasten die dit weekend uh, tijdens de vakantie uh, Zandvoort aandoen. Om daar uh, vandaag dan wel morgen nog even een kijkje te gaan nemen. Ja, kan, kan de hele dag nog. En vanavond kan je ook gewoon een rondje nog lopen tot 10 uur. Dus uh, dat kan allemaal. Helemaal leuk. En morgenochtend zijn we natuurlijk gewoon weer gezellig open op het evenement terrein. Ja, en iedereen is uh, van harte welkom. En je hoeft uh, niks te betalen daarvoor, Roy. Uh, nee, alleen uh, als je zelf een kever of een busje hebt, dan uh, kost het 5 euro in train. Nou jongens, geweldig. Dat het een goed evenement is... dat blijkt wel dat, je, dat jullie dit dit jaar voor de vijfde keer organiseren. Met ook ja. echt evenementen voor het hele gezin. En gratis toegankelijk. Uh, geweldig. Uh, namens CFM en alle uh, gasten van jullie... Uh, nou, heel, heel veel succes nog en veel plezier vooral dit weekend. Ja, bedankt. Bedankt. De dank dat je even in de uitzending hebt willen zijn. En de groeten aan uh, Michel. Ga ik doen, ga ik doen. Oké, okay, no, bedankt uh, Roy. Hey. Nog één keer Roy, uh, wanneer is uh, begin morgen de kofferbak, verkoop. Uh, vanaf uh, tien uur uh, begint de markt zelf. En als je zelf wil staan, kan je vanaf acht uur aanrijden. Oké, okay, iedereen van harte welkom. Morgen parkeerterrein de Zuid. Dankjewel Roy van Buringen. Live inderdaad vanaf parkeerterrein de Zuid. En ook daar schijnt de oh, zon heerlijk me a drink to the laughter said her name was Delilah and I'm like you should come my way See Tezapamos la botella. Regla número uno, celulares afuera. Hice un par especial para ti, bebé. Descuidemos que mañana, tal vez, de muerto no te vea. Y tengamos un recorte, así que baby menea. Esa señorita, si sí se mueve bien. Cuando baila, es que la tiene que ver alucinante. Su ropa se ve radiante. Conmigo se lee de arrogante. Ahí, ahí, ahí. Dale, baby, mooi.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 Stick to the thing now I am your king, my girl just listen to what me say Zit heerlijk in het zonnetje op dit moment. Uh, Want let the sun go down on me. Ja, Robert Jan, ja. Niekeurs, je hoor je. Leuke single uit de jaren tachtig op de zaterdagmiddag bij CFM. Nogmaals, een hele goede middag iedereen. En uh, leuk dat je luistert naar je enige echte eigen lokale radio. CFM Stadvoort. We zijn er 24 uur per dag. Met weer een kort nieuwtje nu. Ja, even een, het is eigenlijk een oproep. Want zag jij tussen 1960 en 1970 op school in Zandvoort... en lijkt het jou leuk om onderdeel uit te maken... van een gloednieuwe tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum? Loop dan even het Zandvoortsmuseum binnen en vraag naar Nina Harna... voor meer informatie. Nina is student aan de Rijnwald Academie... en zij richt een nieuwe stijlkamer in als schoollokaal met een echte lessenaar en een schoolbord om jouw ervaringen op te schrijven. Wie weet, wordt jouw verhaal binnenkort het stralend middelpunt... in het Zandvoortsmuseum, of kom je jouw eigen klasfoto tegen? De voorbereidingen zijn reeds in volle gang... en het klaslokaal is vanaf 5 mei te zien in het Zandvoortsmuseum. Dus nogmaals, zat jij tussen 1960 en 1970 op school in Zandvoort... Ga dan even naar het Zandvoortsmuseum. Vraag naar Nina Harna voor meer informatie. Om licht ook een klassenfoto in te leveren of een bruikleen af te geven. Leuk initiatief van het Zandvoortsmuseum. Nou ja, jij kan niet meedoen. Ik kan niet meedoen. Mijn vrouw wel. Ja, je vrouw wel. Ja, ja. ja, die wel. Ja, heel goed. Nou ja, 5 mei dus te zien in het uh, Zandvoortsmuseum. Zo dadelijk de even krijgt te horen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. Maar eerst gaan we solliciteren. De perspectieven voor de toekomst die zijn 0,0. Al hup ze dan voor universitaire bul. Al beste onderwijzer, bankwerker of psycholoog. De komende jaren besten waarschijnlijk wijkeloos. Toen moest solliciteren. Ze zeggen alleen al, solliciteren. Ja. Heb ze nou geschreven? 7, 9, 9. Heb ze nou geschreven? 7, 9, 9. Heb ze nou geschreven? Hij nou ja, schreef maar opnieuw. Die vandaag begint met slopen tot een uur of die du Toe in de gezet of wil er niet ergens baan is in. Dat vult ik vies tegen. Die sterft de rest van de dag. Toe vult ik mijn broer. du creëren we op de maag. du moest solliciteren. Allejong schreeuwen solliciteren. Wat is er nou geschreven? Wat is er nou geschreven? Wat is er geschreven? Zo ja maar gebeuren dat je moet solliciteren. Ja, De gouden oude single van de Jansen Bager Band. Geschreven of niet, daar eindigt hij mee. Het is bijna half vier, tijd voor de evenementenagenda. Weer een hele stapel voor je neus, Albert Jan. Jazeker, ik had veel. Weer, we gaan weer richting zomer en de zomerzon. Dus ook het aantal activiteiten uh, in Zandvoort, in en rondom Zandvoort, neemt natuurlijk uh, uh, weer grote vormen aan. Allereerst, allereerst hebben we natuurlijk even dat Vintage Het Zandvoort vandaag en morgen. We hadden zojuist Roy van Buring aan de telefoon. En het is het eerste Lustrum Vintage Het Zandvoort. En dit jaar start het VW het Volkswagen seizoen in het weekend van 21 tot en met 23 april al hier. Vlakbij strand, zee en duinen en onafhankelijk van het weer. Het evenement is in volle gang. Alle Volkswagen-fanaten zijn van harte welkom op parkeerterrein De Zuid. En morgen, zoals gezegd, met de kofferbakmarktverkoop. Ja, dat en is weer. Ja. ook activiteiten voor de jeugd. Het is een evenement voor het gehele gezin. Dus mocht u in Zandvoort een weekendje uit zijn, het is echt een aanrader. Het vintage het Zandvoort op parkeerterrein Zuid. De tentoonstelling This Is China is nog tot 7 mei te bezichtigen in het Zandvoorts Museum. En daarvoor wordt u verzocht zich te vervoegen aan de Zwaluweestraat nummer 1 al hier te Zandvoort. De entree is 3 euro... en het is een prachtige tentoonstelling... met allemaal kunst uit China. Dan gaan we naar... even kijken... Uh, morgen dan is het tijd voor het Fast and Furious Fan Event... en dan hebben we het over het Park Zandvoort. Morgen vindt de officiële Fast and Furious Fan Event plaats. Dit evenement staat in het teken van de release... van de nieuwe Fast and Furious 8-film... Tijdens dit evenement zullen er verschillende showblocks zijn op de, op de baan... en op de paddocks een best show of show battle, reef battle, burn-out, madness battle... en nog veel en veel meer. Dat allemaal morgen op het circuitpark Zandvoort. Vanaf 9 uur morgenochtend. Dan hebben we natuurlijk ook Bimmerworld morgen. Het fans voor de grote online Bimmerworld community treffen. Treffen elkaar ook morgen op het circuitpark Park Zandvoort. Dus eigenlijk twee evenementen op één dag. En deze zij komen met hun BMW's de hoofdrol vertolken. En dat allemaal morgen, nogmaals gezegd, vanaf 9 uur op het circuitpark Zandvoort te Zandvoort. Meer informatie over deze evenementen en over alle andere evenementen en activiteiten van het circuitpark Zandvoort. Want dit jaar staat het bol van de evenementen. Kijk even op de website www.circuitparkzandvoort.nl www.circuitparkzandvoort.nl En morgen is het ook tijd voor culinair rondje Zandvoort. Dat begint allemaal om 12 uur.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 Om zich te onderscheiden en u een leuk gerecht met bijpassende wijn te bieden. Het bedraagt eh, 49,50 euro. Het begint morgen om 12 uur. Wilt u daar nog bij zijn, kijk dan even op de website van Culinaire Rondje Strand. En dan hebben we het over www.wijnaanzee.net. www.wijnaanzee.net. En ook aan de klassiek liefhebbers wordt morgen gedacht, want vanaf 3 uur is het weer tijd voor Classic Concerts: Piano en clarinet recital. Het, uh, het duo Heemsbergen en Van Jaarsveld verzorgen dit concert van Classic Concerts... morgen in de Protestantskerk in Zandvoort aan Zee. Het begint allemaal om drie uur. De entree bedraagt vijf, uur, vijf euro. Meer informatie over dit concert en ook over alle andere concerten van Classic Concerts... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.kerkzandvoort.nl www.kerkzandvoort.nl En dan gaan we langzamerhand richting Koningsdag. Maar voordat het Koningsdag is, krijg je natuurlijk eerst de Koningsnog... En dan hebben we het over 26 april vanaf 8 uur. Een traditie in Zandvoort-aan-Zee. Koningsnacht vieren bij Laudel en Hardy. Deze avond speelt de coverband Crush. Dus het wordt een gezellige avond. Deze woensdagavond vanaf 8 uur. De entree, zoals altijd, gratis. En het is allemaal, speelt zich allemaal af in café Laudel en Hardy... aan de Haltestraat te Zandvoort. En het is nummertje 46. Dus Koningsnacht wordt er al gefeest. In de vooravond van de Koningsdag. Het begint allemaal om 8 uur. Café Laudel Hardy. Meer informatie over deze Koningsnachtfestiviteit... en over alle andere activiteiten van Laudel Hardy... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.laudelandhardy.nl. En dan is het zover Koningsdag op de 27e april. Ik ben nog steeds gewend aan 30 april. Maar goed, het is 27 april. Op Koningsdag verandert het gehele centrum van Zandvoort... in een gezellige rommelmarkt, waar je natuurlijk ook terecht kunt... voor de verschillende optredens en hapjes en drankjes. Ook aan de kinderen wordt natuurlijk op deze Koningsdag gedacht... Ik verwijs u even voor het gemak naar de website daarvan... want dat is www.koningsdagzandvoort.nl www.koningsdagzandvoort.nl Want er zijn die dag zoveel activiteiten... en het begint al s'morgens vroeg bij de, zou ik zeggen... hang de vlag op, uit op, uh, rond zonsopkomst... en wellicht dat u een taart kunt winnen. Dat allemaal op 27 april. Dan tot slot ook een geweldig evenement en dat is de historische Zandvoort Trophy. En dan hebben we het op 29 april en juist daar was hij dan, 30 april. Fans van klassieke auto's en motoren en liefhebbers van historische race series kunnen volop genieten van de historische Zandvoort Trophy. Tegelijkertijd met dit evenement zal de Automotor Klassiek Festival georganiseerd worden. Tickets die gekocht worden zijn geldig voor beide evenementen. Meer informatie over het programma en tickets kunt u altijd nakijken op de website. En in dit geval www.hark.nl. Een, www een prachtig historisch uh, trofee evenement op het circuitpark Zandvoort. Op 29 en 30 april. Nou, en op 30 april gaan wij ook een feestje bouwen hoor, Albert-Jan. Bij Zal, deze, zat maar doen. Bij deze is dat beloofd. Dat was hem, het evenementagenda. Ook de evenementen kun je nalezen. Op de zfm Sanford app en is Will to Power. I'm not a Twee geweldige platen achter elkaar. Als eerste Wilton Power en Baby I Love Your Way... gevolgd door deze van Jimmy Kwaai, de nieuwe single. En die heet uh, Cloud Nine. Het is 13 minuten over half vier, een zonnig Zandvoort. En daar zijn we blij mee natuurlijk, allerlei evenementen... die uh, op dit moment gaande zijn. Waaronder uh, Vintage at uh, Zandvoort op het uh, parkeerterrein De Zuids. Iedereen is uh, nog van harte welkom om daar het kijkje te nemen. En morgen vanaf 10 uur... Ja, de, de, hoe heet ook weer? De Jutters verkoop Inclusief uh, de vintage auto's. Ja ja, ja, ja, ja. Mooi evenement. Zeker. Goed, uh, maar desondanks, iedereen wil natuurlijk weer naar het strand. Iedereen wil weer heerlijke, lekk lekker een heerlijke, lekker bruine tent krijgen. Daarover trouwens meer tijdens het gedicht van de, de, van de, van de week. Een, een tent krijgen? Nee, uh, het gaan we kamperen? De zomerzon zit er weer aan te komen. Maar er gelden natuurlijk ook regels. Niet alleen voor bij ons mensen, maar ook voor honden en paarden. Lekker met een hond op het paard op het strand, het kan allemaal in Zandvoort... maar niet altijd en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf 15 april jongstleden zijn de regels van het seizoen aangepast. Van 15 april tot 1 oktober mogen tussen 9 uur s morgens en 7 uur... s'avonds op het hele strand geen honden komen. En tussen 7 uur s'avonds en 9 uur s morgens mogen honden wel op het strand komen. Van 1 oktober tot 15 april mogen de honden de hele dag op het strand komen. De eigenaar of houder van een hond is altijd verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van de hond onmiddellijk worden verwijderd. Bij de strandafgangen staan dan ook speciale borden met daarop de regels. Dan de regels voor paarden. Vanaf 1 maart tot 1 oktober... is het verboden met een rij- of trekdier op het strand te rijden... of zo een dier op het strand te hebben. Dit geldt niet alleen voor rij- of trekdieren van de gemeente... de politie en de Zandvoortse Reddingsbrigade, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij... het Hoogheemraadschap van Rijnland of uh, Rijkswaterstaat. Uh, natuurlijk voor zover deze dieren gebruiken... bij uitoefeningen van hun functie. Het is tevens verboden om zonder vergunning op het strand... een rij- of trekdier aan het publiek te huur of ten gebruik aan te bieden. Dat allemaal even ten aanzien van de regels voor honden en paarden op het strand. En houdt u zich eraan, want er wordt gehandhaafd. En dan de strandpachters maar klagen van er was geen hond op het strand. Ja, dan krijg je dat weer, Albert-Jan. Dank wel voor dat bericht. We zijn weer helemaal op de hoogte. Dag ja, nou, dit is weer een leuke plaats. Hier is Kelvin Harris en Slides. We could pause, like we could die all young, like we could die all blind. Huh? we could see 20 in 2020 twice, we could see it till the end. Put that spotlight light on her face. Spotlight, put that spotlight on her face. We gon' pipe up and turn up, pipe up. We gon' light up and burn up.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 I on all your nice like this Put some smile Hier in Europa. Je hoort de laatste verschillende single Slides. En omdat het een grote hit, hit is, uiteraard ook terug te vinden in onze eigen Europese hitlijst, de Euro Breakdown. Je hoort hem elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 uur. Gepresenteerd door collega Maurice Mulder. Hij zet aan de 40 beste plaats van Europa. Keurig netjes voor op, een, voor op een rij. Dus gewoon lekker gaan luisteren. Ook op het begin van het weekend bij CfM, Vrijdagmiddag tussen 3 en 5 uur. Jawel, wel, nog 11 minuten te gaan in de u2 van Zandvoort op zaterdag en daarin nog wat goede platen. Waaronder een klassieker die we werkelijk nooit gaan vergeten als Disco Freaks. Hier is de single van de New Shoes en de Point of No Return. Deze band de New Shoes heeft in de jaren 80 heel veel hits gehad. Waaronder ook deze singlee van mijn favorieten van deze band de New Shoes. the de points of no return. Jawel, er is nog een evenement wat er aan gaat komen hier in Zandvoort. Albert-Jan? Ja, en met name voor de oudere inwoners van Zandvoort. Een hartstikke leuk initiatief. En dat speelt ze ook allemaal morgenmiddag af. Onder het motto Willem de Vriend schenkt ouwe klaren in de krocht. Morgenmiddag vindt in het Theater De Krocht een bijzondere voorstelling plaats. Niet alleen de titel, oude klare' is bijzonder. De uitvoerende artiest ook. De inmiddels 78-jarige, u hoort het goed, 78-jarige Willem de Vriend. Want ook op die leeftijd trekken de meeste mensen zich terug achter de geraniums. En Willem begint met een eigen one-man-show. Dat spelen met tekst en muziek heeft hem nooit losgelaten... en nu hij hier in Zandvoort woont, dacht hij... waarom ga ik niet iets maken voor mijn leeftijdsgenoten? Het is een cabaret-achtig programma geworden... en ik heb het gedoopt tot oude klaren. Het repertoire bestaat uit nummers die in mijn jeugd aanspraken... zoals stik de Regen van Rob de Nijs... tunes van het oude Veronica en een variant op Mac the Knife. Ik vertel iets over mijn nummers en zing ze op mijn manier... De presentatie in de Krocht is eigenlijk een try-out. En ik wil zien of de mensen het leuk vinden. Mocht het aanslaan, dan wil ik het eventueel uitvoeren in verzorgingstehuizen. Voor mijn generatiegenoten. Nogmaals, Oude Klaren in Theater de Krocht begint morgenmiddag om drie uur. En de toegang is gratis. En ik zou zeggen, laat het geen try-out worden. Maar laat het een uh, definitief iets toegevoegd worden voor de oudere inwoners in Zandvoort... voor een gezellige middag. Dus morgenmiddag vanaf drie uur. U bent van harte welkom, want Willem de Vriend... schenkt vanaf drie uur oude klaren in de kroeg. Oké, okay, ja, nou ben ik nog heel jong natuurlijk al met jou. Maar mij lijkt het ook wel leuk, hoor. Ja, jawel. Leuk evenement morgen hier in Zandvoort. Nog twee platen tot aan het nieuws en weer van vier uur. De zaterdagmiddag van Sierbem. Met nu de nets. Hier zijn ze met Hardek Avenue. We'll middag hebben we tennis opstaan, maar het is best wel leuk eigenlijk, tennis. Best wel leuk. Ja, dat zeg je nu. Nee, nee ja, het hoeft ook niet zo. ook nou, oh, oh, wel, wel. Nou, wel de de, de, de oh, FedEx Cup. Kijk, <laughs> Nederland tegen Slowakije, of Slowakije Nederland. De allereerste partij is roemloos verloren. En nu staat Kiki Bertens op de, de baan bij het begin van de tweede set in haar partij. En de eerste set heeft zij met vrij gemakkelijk uh, gewonnen. Dus wellicht dat de tussenstand na vandaag 1 tegen 1 gaat worden. Oké, okay, nou, tot zover dit bericht. En, uh, tot zover uh, u twee van Zalvoort uh, op zaterdag. Vindt u me nog lief of niet? Nou, hebben straks wel over. Oké, ja, na bespreking. Ja, is het. ja maar heel zwaar, heel zwaar. <laughs> Hier is Queen Bennett en Rockabye. Tot zover. Tonight, by the water She's gonna stray so far away from her father's daughter She just wants her life for a baby